In België worden twee grensovergangen richting Frankrijk geblokkeerd... door boze melkveehouders. Ze demonstreren sinds gisteravond bij de overgangen tegen de lage melkprijzen. Vorige maand waren er ook protesten. Uiteindelijk werd er toen een akkoord gesloten met de distributeurs van de melk... maar niet alle boeren zijn het ermee eens. Uit protest zijn de Belgische grensovergangen op de A7 en de A8 geblokkeerd. Het aantal valse eurobiljetten dat het afgelopen half jaar in Nederland is onderschept... is gestegen met ruim 30 procent. Dat heeft de Nederlandse bank bekendgemaakt... In zes maanden tijd zijn zo'n 32.000 valse biljetten onderschept. In totaal circuleren er in Nederland 300 tot 400 miljoen euro biljetten. Veruit de meeste vervalsingen waren briefjes van 50 euro.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 I'm not afraid to Like a heart in a dashway where you should Dude, gave it away, you had it so you back But I keep walking on, keep open doors Keep open forward, that the call is yours Keep those on, home cause I don't wanna live in a boat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 Another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 Loud. This is the sound that makes you feel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 Hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. La ley universal de locomotie no puede fallar en no puede fallar en este momento. Deze de weg. Ik heb een beetje een beetje een beetje One move, maar moving, niet movendose. In the welpert weer komen, weer weer komen. Wat er This is the life, life as best, best under your feet. This is the life, life.